Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen laten een erfenis na aan een goed doel. Vorig jaar ging het in totaal om een half miljard euro. Dat is bijna 40% meer dan vijf jaar eerder. Volgens een hoogleraar werden Nederlanders rijker en stegen de huizenprijzen. En er valt nog iets op. goede doelen uh, krijgen bijna alleen maar erfenissen van mensen zonder kinderen. Uh, als mensen geen kinderen hebben, dan, ja, dan gaat er niks uh, via de familie naar de volgende generatie. Maar uh, kunnen mensen zelf bedenken, hey, ik wil het misschien nalaten aan een goed doel. En dat bedrag dat stijgt. Het, het meeste geld wordt nagelaten aan KBF. Daarna volgen artsen zonder grenzen en het leger des Heils. China heeft raketten afgevuurd richting het eiland Taiwan. Dat is onderdeel van een oefening die van tevoren was aangekondigd. Taiwan is in de praktijk een zelfstandig land... maar de Chinese regering vindt dat het bij China hoort. Op sociale media in China worden veel video's van de oefening gedeeld... vertelt correspondent Gabi Verberg. Van generaals die op grote schepen staan... die schreeuwen dat de missie volbracht is... tot uitlegvideo's van het allernieuwste wapentuig... dat China ontwikkeld zou hebben. Maar ook heel veel video's die heel erg moeten inspelen... op het gevoel van de mensen. Hè. Dus... Video's van soldaten die om een of andere reden zonder t-shirt uh, zich heel vaak kunnen opdrukken in de sneeuw. Tot uh, kinderen die met betraande ogen een groep brengen aan het leger. Ja, de Chinese intimidatie is waarschijnlijk een reactie op de wapendeal die Taiwan met Amerika heeft gesloten. En er is nieuws over deze zangeres. Hola. Oh baby baby. Beyoncé breekt niet alleen door een ziel... maar ook door de grens van een miljard dollar aan vermogen. Volgens zakentijdschrift Forbes is ze daarmee de vijfde artiest... op de lijst van rijkste mensen ter wereld. De anderen zijn Harman, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen en Rihanna. Eerder deze maand werd het vermogen van Beyoncé nog geschat op 800 miljoen dollar. Forbes schrijft dat de zangeres veel geld heeft verdiend... met haar Cowboy Carter concerttour. Beyoncé haalde er bijna 408 miljoen dollar mee binnen.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 Die de soundtrack van ons leven hebben helpen vormgeven. Hun stemmen klinken niet meer live, maar hun muziek leeft voort, sterker dan ooit. We begonnen rustig met Raoul Malo. Zijn stem, warm en vol emotie, blijft betoveren. Hier is zijn prachtige versie van Neil Diamond's Sweet Caroline. Triple play, sterren van toen. Roberta Fleck was de stem van tederheid, van de stille kracht, in 2025 nam ook zij afscheid van het leven. Maar haar songs blijven troosten. Met Killing Me Softly With This Song gaf ze muziek een ziel. Een fluistering die miljoenen harten bereikte. Samen met Pebo Bryson bracht ze pure romantiek in Tonight I Celebrate My Love. En in the first time ever I Saw Your Face liet ze zien hoe simpel geluk kan klinken. Eén stem, één gevoel. En alles viel even stil. Strum in my bed with his fingers Words killing me softly with his song. Gaan we naar de rockkant van ons eigen land? George Koymans, de creatieve motor achter de goldenering, zong ooit over A World of Our Own. En dat had hij: een eigen wereld van melodie en weemoed. Joe Ely, de bart van Texas, is in 2025 ook van ons heen gegaan. Hij bracht country, rock en poëzie samen, alsof het altijd zo bedoeld was. Honky Tonk Masquerade, She Never Spoke Spanish to Me en Cool Rock in Loretta laten zijn veelzijdigheid horen. Van zwoele nachten tot stoffige highways. Zijn muziek bewees dat de oprechtheid tijdloos is. You in the bear sign light, why did you seem surprised when I saw through your disguise all your friends were there? And no one had a care, they all just looked away is hard. They're turning out the light Why did you hold my sleeve When I said I had to leave I hoped it never showed But that's the way it goes As the lights begin to fade Aanbevolen.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 Spoke Spanish to me I left her in old Mexico She was living sad and young In a smoky room never spoke span I'm in in the red We gaan naar zijn eigen land. Gerard Cox, altijd goed voor een glimlach en een brok in de keel. Herinnert ons met 1948, toen was geluk nog heel gewoon, aan dat Holland van toen.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 Gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, wil die pannenkoekers maar vergeten. En Nederland er is onder onderdrees. Van die blankers koen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde, de legbuzzel was klaar. In dat derde vredesjaar, toen was geluk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 Marianne Faithful, een vrouw die de popgeschiedenis in alle rauwheid belichaamde. Ze begon als muze van de Stones, maar werd zelf een icoon. As tears go by was het begin, klein en kwetsbaar. De Ballad of Lucy Jordan en Broken English vertelden het verhaal van een ziel die viel, opstond en bleef vechten. Een stem als gehavend fluweel. Pijnlijk echt, maar altijd menselijk. Met de energie waar ze bekend staan All You Ever Do Is Bring Me Down Is een heerlijke tex mix Van heartbreak en danslust Zoals alleen Raoul Malo Dat kon brengen We hebben geluisterd naar muziek van artiesten Die ons in 2025 zijn ontvallen Maar die in onze herinneringen En in hun muziek levend blijven Een eerbetoon Aan stemmen die zwijgen Maar nooit verdwijnen Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Triple Play En onthoud Zolang wij een liedje draaien, zijn zij er nog steeds. Tot volgende week. Dag. Het spijt u, lieve papa, Ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons had, om regelrecht uit de avenue. Dag vader en dat moeder, dat zuster Ursula. Ik zie het geen niet zitten, ik ga naar Amerika. Dat vader en dat moeder, dat zuster Ursula. Ik zie het geen niet zitten.